12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Raad adviseert minder ziekenhuizen en eerste hulpposten. Voorzichtig optimisme in Den Haag over Brusselse akkoord. Economen minder enthousiast. En Mauro verzet zich niet tegen terugkeer naar Angola als de politiek geen hoop biedt. Het weerwolkenvelden en zon met de meeste zon in het oosten van het land. En een middagtemperatuur rond de 15 graden. Zacht voor de tijd van het jaar heet dat. Morgen is er vooral in het noordwesten veel bewolking met kans op wat regen. In de rest van het land opnieuw zonnig. De zorg moet er in de toekomst heel anders uitzien. Dat staat in een advies van de Raad voor de Volksgezondheid. Er komen minder ziekenhuizen en ook minder eerste hulpposten. In plaats daarvan moeten ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders beter gaan samenwerken. De Raad vindt dat nodig, omdat anders de zorg onbetaalbaar wordt. Minister Schippers is het eens met het advies. Nou, de hoofdlijn van het advies is dat we veel meer moeten samenwerken in de zorg. Uh, dat we veel meer uh, moeten kijken wat heeft de patiënt nodig heeft. En niet zozeer wie levert. Is, het, is het, het ziekenhuis of hebben we een verzorgende of hebben we een huisarts? Dat we daar eigenlijk veel meer in ketens rondom de patiënt moeten werken. Ja, dat deel ik van harte. En mijn beleid is daar ook helemaal op gericht. Ziekenhuizen, huisartsen, iedereen die met zorg te maken heeft, moet eigenlijk over eigen schaduwen heen gaan springen. Is dat haalbaar, denkt u?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 Nou, de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen die heeft met mij een akkoord gesloten... waarin zij ook aangeven dat als het beter is voor de kwaliteit van zorg... dat je moet specialiseren als ziekenhuis. En als het echt nodig is, omdat het zulke unieke zorg is... dat je die zorg moet concentreren. En tegelijkertijd hebben ze in dat hoofdlijnakkoord met mij afgesproken... dat die hele basiszorg, die ook nog in het ziekenhuis geleverd wordt... veel meer in de buurten en de wijken gegeven moet worden. Dus u maakt zich geen zorgen over de bereidheid... van ziekenhuizen om mee te werken, want er moet veel veranderen in ziekenhuizen. Er moet veel veranderen. Ik zie de toekomst van ziekenhuizen overigens uh, uh, wat zonniger in dan de raad. Ik denk dat uh, basisziekenhuizen die in de regio staan, een hele goede toekomst tegemoet kunnen gaan. Veruit het grootste gedeelte van de zorg is basiszorg. Laag complex, heel veel patiënten. Nou, daar moeten die ziekenhuizen heel erg goed in worden. En dan gaan ze het zeker redden. Wanneer is dat ideale model van hoe de zorg eruit moet zien klaar?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 Een grote noodfonds, banken die de helft van de Griekse schulden moeten kwijtschelden... en extra miljarden voor banken in nood. Maar nog geen eurocommissaris. Een verslag van Peter Blok. De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn tevreden. Want dit waren precies de belangrijkste punten die ze hadden meegegeven aan premier Rutte... al willen ze wel graag weten wat de kleine lettertjes zijn... En daar nemen ze nog even de tijd voor. Zoals ook de Partij van de Arbeid, die nodig is voor Rutte... omdat de PVV niet meedoet aan het redden van de euro. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Het gaat om immense bedragen. We Vorige keer ook gezien dat er misverstand in elk hoekje schuilt. En dat moet niet nog een keer laten gebeuren. Dus ik wil het nu echt heel precies bekijken. Kijken wat erin staat. Overigens ook kijken wat er niet in staat. En of het dus ook compleet is. Um, en dan uh, gaan we, zoals we hier ook afgesproken hebben in de Kamer, gaan we uh, komende week, ik neem aan dinsdag, um, ons oordeel uh, vormen en geven. Maar kan Mark Rutte hiermee thuiskomen met deze vier belangrijke punten? Hij is altijd welkom uh, terug in Nederland. Uh, en of dit dan het pakket is waar een Kamerlijn ja of nee tegen zegt... ja, dat moet blijken. En dat gaat echt puur alleen maar op de inhoud. En elke zin, uh, je weet al die zinnen op, op z'n Brussels die worden op een goudschaaltje gewogen door degene die ze schrijven. En ze moeten dus ook serieus gewogen worden door degene die ze lezen... en die ze moeten beoordelen. En dat gaan wij doen. Maar laten we nu weer een weekendje bungelen? Nee, ik heb van tevoren, ook oh, geen misstand, ik heb van tevoren hier in de Kamer gezegd: wij gaan dinsdag in de fractie die knoop doorhakken, niet eerder. En de minister-president, overigens in reactie daarop, zei ook dat hij dat volstrekt redelijk vond. Nee, dus dat is geen, dat is geen nieuw feit. Geen politiek spelletje.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 Wat wij noemen. Dus zorgen dat landen een niet een te groot uh, begrotingstekort hebben en niet een te hoge staatsschuld. Ja, en daar zie ik hele vage teksten eigenlijk van in, uh, in terug. Er zal naar gekeken worden: op termijn komt er een plan. Uh, terwijl wij wel gesteld hebben dat het een harde voorwaarde voor ons was. Omdat dat het structurele probleem is wat je anders niet oplost. Want anders kan een volgende eurocrisis er weer sneller komen dan we nu denken. Ja, als we nu moeten gelo gaan geloven dat we Berlusconi op zijn blauwe ogen moeten geloven... dat hij alles goed gaat maken in Italië. Dat is voor ons toch echt uh, te mager. En uh, als dat niet aangepakt wordt, dan is de kans groot... dat je straks met andere landen weer in de problemen zitten. Dinsdag zal blijken of premier Rutte een meerderheid krijgt voor de... Afspraken die nu gemaakt zijn in Brussel. Peter Blok, gedoogpartner Geert Wilders, heeft net schriftelijk gereageerd. Hij noemt het een stap in de verkeerde richting. Dit is een gebed zonder einde en de geldsmijterij gaat maar door. Vier uur vannacht was er in Brussel dus er rook. Een akkoord over de aanpak van die crisis. Veel tevreden geluiden, maar toch ook zijn sommige economen minder enthousiast. Vooral over de verhoging van dat noodfonds. Bijvoorbeeld de Vlaamse econoom Ivan van de Kloot. Hij denkt dat de verhoging niet voldoende is. Wel, uh, zoals ik uh, aan mijn studenten-economie al een aantal weken geleden gezegd heb... we gaan eerder op een waterpistool landen dan op een bazooka. Uh, en het is nu eenmaal ironisch om te zeggen... dat tegenwoordig duizend miljard al een waterpistool wordt genoemd. Ja. Maar dat is wel zo. Harald Benink, hoogleraar bankwezen aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft uh, meneer Van der Kloot gehoord. Hij zegt, ja, het is eerder een, een, een waterpistool dan een Big Bazooka. Bent u het daarmee eens? Nou ja, kijk, je kunt er verschillende termen aan verbinden. Maar het is inderdaad zo dat dat uh, Europese noodfonds, lijkt mij, dat dat in onvoldoende mate wordt opgehoogd. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen uh, maand toch de discussie gehad uh, over het feit dat uh, als we een groot gedeelte van de schuld van Griekenland gaan kwijtschelden, nou daar lijkt het nu op uit te komen, hè, 50%, ja. dat je dan mogelijke besmetting krijgt naar landen als Italië en Spanje. Waarom is dat zo? Omdat natuurlijk obligatiehouders die in landen als Italië hebben belegd. die gaan natuurlijk denken: van ja, als, in Griekenland, uh, als je in Griekenland niet al je geld terugkrijgt. hoe zit het dan met hun beleggingen in Italië? En het idee was natuurlijk om een soort noodfonds te creëren. met een omvang van minstens 2000 miljard euro. als een soort geruststelling richting beleggers en speculanten... dat Spanje en Italië toch een heel ander geval zijn... dan een land als Griekenland. En nu is het, het helft hè... geworden, duizend miljard euro. En u zegt, eh, daarmee lopen we nog altijd het risico... dat we niet weten wat we met de oude schulden in die landen aan moeten. Ja, kijk, die duizend miljard, dat is natuurlijk wat dat is. Dat is een, kijk, er zit in dat noodfonds... na aftrek van al, allerlei leningen die er al uitstaan... rondom nog 200 miljard in. En dan zeggen ze, nou, dan geven we voor... als we dan voor duizend euro garanderen, tenminste de eerste 20% verlies... dan is dat precies 5 keer 200 is 1000 miljard. Maar dat betreft alleen maar nieuwe obligaties... die landen als Italië en Spanje gaan uitgeven de komende tijd... Ja. om zich te herfinancieren. Maar de bestaande obligaties die Italië heeft uitstaan... die 1900 miljard, vallen daar dus buiten. En wat je nou kunt krijgen natuurlijk is dat die beleggers gaan denken... van ja, wij vallen buiten de boot... want zo'n verzekeringsconstructie bestaat niet voor hen... Sterker nog, je zou ook nog een mechanisme kunnen krijgen dat, dat ze daardoor uh, uh, beleggers denken... nou, laten we maar die oude obligaties van de hand gaan doen en ons richten op de nieuwe obligaties. En dan krijg je natuurlijk precies wat, hier, wat we in augustus hebben gezien... dat massaal de obligaties van Spanje en Italië werden verkocht door beleggers. Nou, dan gaan de koersen naar beneden, loopt de rente verderop... en dan krijg je dus weer een destabilisatie van die markten. En wat suggereert u dan? Een, een belangrijkere rol voor de, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank? Nou, dat, uh, dat is één mechanisme. Hè. Je kijkt de Europese Centrale Bank kan natuurlijk ongelimiteerd uh, zeg maar, uh, met, met liquiditeiten creëren en garanties afgeven. Maar ik denk dat dat een brug te ver is. Zeker voor niet alleen de Europese Centrale Bank, maar ook de Bundesbank. En de Duitsers, Merkel, hebben, het ook, hebben dat uitgesloten. Maar de andere optie is dan natuurlijk gewoon het noodfonds... Uh, nog veel duidelijk forse verhogen. Harald Benink, hoogleraar bankwezen aan de Universiteit van Tilburg. Dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Alt Megens. De vakcentrale FNV wil dat de nieuwe vitaliteitsspaarregeling... al op 1 januari wordt ingevoerd. En dat is een jaar eerder dan gepland. Als dat niet gebeurt, kunnen werknemers volgend jaar niet sparen... met een belastingvoordeel. Want de spaarloonregeling vervalt op 1 januari.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 De 18-jarige Mauro zal zich niet verzetten tegen terugkeer naar Angola... als de politiek hem geen hoop meer geeft. Dat zegt de organisatie Defence for Children, die het woord voert namens Mauro. Als er geen oplossing voor Mauro hier in Nederland is... dan zal Mauro uh, beginnen aan het voorbereiden van zijn vrijwillige terugkeer naar Angola. En dat betekent dat hij papieren gaat regelen... en met hulp van, uh, van de overheid uh, naar zijn terugkeer gaat voorbereiden. Op die manier komen uitzetprocedure en vreemdelingendetentie niet aan de orde... zegt de organisatie ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat bij een vrijwillige terugkeer... Mauro geen lang vertrekproces hoeft te doorlopen. Vandaag praat de Tweede Kamer over de uitzetting van Mauro. Binnen het CDA, de partij van minister Leers... hebben met name de Kamerleden Ferrier en Koppejan er moeite mee. Het is niet duidelijk wanneer de Kamer erover stemt. Sony en Ericsson gaan uit elkaar. Het Japanse technologiebedrijf Sony neemt het belang van 50% van het Zweedse Ericsson... in het samenwerkingsverband Sony-Ericsson over. En hiermee wordt de producent van mobiele telefoons... Volledig eigendom van Sony. De Zweden krijgen ruim een miljard voor hun aandeel in Sony Ericsson. Het samenwerkingsverband werd tien jaar geleden opgezet. De Sakharovprijs van het Europees Parlement gaat dit jaar naar vijf Arabische activisten. Eén van hen is de Tunesische fruitverkoper die overleed nadat hij zichzelf in brand had gestoken. Zijn actie wordt gezien als het startsein voor de Arabische lente. De andere winnaars zijn een cartoonist en een advocaat uit Syrië en twee dissidenten uit Egypte en Libië. De president van het Europees Parlement zegt dat de winnaars... de strijd voor waardigheid, democratie en mensenrechten symboliseren. This year's of historical change in the Arab world. De prijs is vernoemd naar de Sovjet-dissident Andrei Sakharov... en is bedoeld voor mensen die opkomen voor mensenrechten. Sport. TVM heeft het aflopende contract met de schaatsploeg met twee jaar verlengd. De transportverzekeraar blijft daardoor in de schaatsport actief... tot en met de winterspelen van Sochi in 2012. TVM, waar onder andere de Olympisch kampioenen Sven Kramer en Irene Wust voor uitkomen... is het grootste commerciële schaatsteam ter wereld. Het Nederlandse korfbalteam is het wereldkampioenschap in China begonnen met een ruime zegen. De selectie van bondscoach Jan Schauke van den Bos won met 34-13 van Portugal. Oranje is de titelverdediger en won sinds de invoering van het WK in 1978 zeven keer het goud. En de volgende tegenstander in de groepsfase is Duitsland. Philippe Gilbert is door een panel van beroepsjournalisten uitgeroepen tot beste wielrenner van het jaar. De Belg dankt zijn uitverkiezing onder meer aan overwinning in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Gilbert bleef in de verkiezing de Australische Toerwinnaar Cadel Evans en de Britse wereldkampioen Mark Cavendish voor. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De minister kan zich vinden in het advies om een deel van ziekenhuizen... en eerste hulpposten te sluiten. Minister Schippers is dat. FNV wil sneller de invoering van de nieuwe spaarmogelijkheid... voor werknemers, de vitaliteitsregeling. En de Zagaroffprijzen zijn dit jaar... voor de hoofdrolspelers van de Arabische Lente. 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV, met lunch.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Hoe staat het ervoor met de bijbelkennis in Nederland? Vanuit de Grote Kerk in Den Haag spelen we vanavond de Grote Bijbelquiz 2011. Onder leiding van de teamcaptains Linda Wagenmakers, Evron jackson Hoy, Marijke Helwegen en André Rauwvoet nemen vier regio's uit Nederland tegen elkaar op. De Grote Bijbelquiz vanavond vijf voor half negen op Nederland 2.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Heeft alle publiciteit rond de Angolese asielzoeker Mauro... zijn zaak nu wel of niet goed gedaan? Ik praat daar zo meteen over met GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. In het mediaforum NCV-collega Gillianne Plag... en Jan Slachter dat is de baas van Omroep Max. Het gaat onder meer over de hersenoperatie... die Max gisteravond live uitzond. Volkskrant-recensent Jean-Pierre Gelen noemt dat een mooi voorbeeld van mediporno... Patiënt Frans had er helemaal geen last van. Hij leek zelfs wel te genieten van zijn 90 minutes of fame. Frans weet dat hij in een televisieuitzending zit. Ja, dat denk ik wel. Frans, weet je dat je in een televisieuitzending zit? Ja. Ja, hij weet het zeker. Ben ik nu uh, in beeld? 102 punten, dat is nog steeds de hoogste score in de Nationale Nieuwsquiz. De kandidaat van vandaag komt uit Beverwijk en heet Marcel de Vries. En aanmelden voor die quiz is eigenlijk heel makkelijk. Mail gewoon uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van vandaag. De nieuwe lijst van beste restaurants van Nederland is weer uit. In het tijdschrift Lekker 2012 staan de 500 beste eetgelegenheden. Sinds vanmorgen ligt die voor het 34ste jaar in de winkel. En Mackie Mulder is hoofdredacteur van Lekker. Goedemiddag. Goedemiddag. Oud sluis in Sluis, hè? Ja, die staat gewoon weer hartstikke op nummer 1, ontzettend verdiend. En uh, ik denk dat uh, iedereen uh, er wel mee eens is. Ja. Hoe werkt dat nou? Is dat net als in de voetballerij? Want ik bedoel, doordat zij steeds nummer 1 staan, gaan daar heel veel mensen heen, krijgen ze nieuwe uh, inkomsten en kunnen ze weer beter personeel aannemen? Of werkt dat niet zo? Het werkt niet helemaal zo. Ten eerste eh, eh, leveren ze natuurlijk een ontzettende eh, goede pre prestatie. En is het natuurlijk ook een proces van jaren. Hè. Ze zijn ergens begonnen. En eh, inderdaad steeds eh, opgeklommen. En het, eh, nou ja, het heeft ze toch wel van invloed als ze uh, goed in een, uh, in een gids. Hè, zoals ze lekker gids uh, komen te staan. Ja, dat kan absoluut wel iets voor ze betekenen. Ja. Uh, nou ja, maar verder het... ja, blijft het toch echt enorm hard werken. En, en ja. uh, Goed kijken van wat er allemaal gebeurt. Absoluut. Ja. Sergio Herman, hè, dat is de man daar in uh, Oud-Sluis. Ja. Um, nog even, um, uh, er was natuurlijk de afgelopen tijd veel te doen over die Michelin gids. Dat weten we, dat is ook een gids waar ja. restaurants in staan. Um, ja, dat weet ik, ja. Maar goed, zeg maar, de oud-hoofdinspecteur die kwam naar buiten met een boek waarin hij nogal een kijkje in de keuken gaf. En, ja. um, waar waarbij het er af en toe een beetje uh, nou ja, toe gaat aan vriendjespolitiek, uh, chauvinisme. Ja. Ja. Uh, controleurs die misschien één keer in het jaar ergens langskomen. Is dat voor jullie ook zo? Nee, voor ons geldt dat niet. En uh, we hebben uh, 70 rapporteurs die het hele jaar, en uh, voor het grootste deel van het jaar voor ons uh, op pad gaan. En uh, dus we hebben, we bezoeken ruim 650 uh, restaurants. En uh, ja, dus alle restaurants die in uh, lekker staan zijn, één keer bezocht of twee keer, en soms zelfs wel drie of vier keer bezocht, zeker in. Uh, de allerhoogste top. Ja, maar hoe, hoe, kunt u, hoe kunt u garanderen dat het allemaal objectief gaat? Want dat dachten we van Michelin ook, en dat blijkt dan toch even anders te liggen. Ja, nou ja, er zijn ook wel, er zijn ook wel, iedereen heeft er zo zijn mening over, maar wat wij kunnen doen is gewoon toch zo integer mogelijk. Het gaat op basis van de, de rapporten die er liggen. Er is een hoofdinspecteur. En uh, daarnaast zijn er nog een paar mensen die, uh, uh, die daarmee bezig zijn. Het is ook nooit één iemand die daarover beslist. En dat uh, uh, doen we met een aantal mensen. En ja. uh, op basis van de rapporten die er zijn. En daarom wordt ook vandaar waar het steeds belangrijker wordt, hebben we ook meerdere rapporten. En daar wordt dan een... een, een... Uh. Een, een, een recensie voorgeschreven. Nou, nou zitten we midden in de crisis, hoewel ik geloof de regeringsleiders hebben nu vannacht besloten dat die crisis uh, straks weer voorbij is. Voorbij is, dat ja, heel we heel nog ja even afwachten. <laughs> Merkt u dat ja. aan de oplagen van Lekker ook? Ik bedoel, kopen mensen dat blad toch minder snel, omdat ze gewoon minder uit eten gaan? Nou, ik denk dat het niet zozeer te maken heeft met het, dat het wel lekker licht is natuurlijk. Hè. De hele printwereld is natuurlijk wel iets aan de hand. En of het nou kranten of tijdschriften... Uh, zeg maar, uh, ja, in die hele tijdschriftenwereld uh, is er wel wat druk... Uh, ook in verband met allerlei uh, andere media die daaraan toegevoegd worden. Dus uh, uh, de ontlagen van Lekker is ook wel wat uh, gedaald de laatste jaren. Maar, maar uh, heeft, heeft dat er ook mee te maken dus dat mensen uh, toch... Uh, ze moeten bezuinigen misschien thuis en gaan dus minder uit eten... en hebben dus ook minder adresjes nodig misschien? Nou, ik denk dat mensen het toch altijd heel erg leuk vinden om uh, uh, adressen te hebben van waar ze kunnen gaan eten. En uh, er zijn ook diverse onderzoeken geweest en ook op de diverse sites. En er, zei, er is nog steeds een heel groot aantal mensen wat het toch heel erg prettig vindt uh, om met eten te gaan. En misschien gaan ze, uh, nou, misschien iets minder of ze gaan naar een ander soort restaurant. Ja. En het, het is absoluut niet uh, makkelijk in de horeca. Er moet nee. echt enorm hard gewerkt worden, geknokt worden. Maar er is nog steeds een hele grote groep die het uh, ja. ontzettend veel vinden om bij het eten te gaan. Goed zo. Het nieuwe blad ligt er lekker 2012. Dank u wel, Makkie Mulder. Oké, okay, graag gedaan. Krantenkenner en docent Piet Bakker heeft op zijn site... een naar eigen zeggen totaal onwetenschappelijke prognose gemaakt... van het Nederlandse krantenlandschap over vijf jaar. En nam als uitgangspunt de vraag... wat zou er gebeuren als de komende 25 jaar... de oplagers net zo zouden veranderen als de afgelopen vijf jaar? Nsc Next is in dat geval de grote winnaar. Het kleine broertje van Nsc Handelsblad... zou dan de grootste krant van het land worden. De Volkskrant komt op plaats nummer twee en trouw op drie. De Telegraaf, NSE Handelsblad en het Nederlands Dagblad zijn in 2036 verdwenen, volgens de methode Bakker dan. Arme Brit Dekker, het blonde echte meisje in de jungle, maakte zich zo vrolijk over haar recente Playboy-shoot. En nu zijn de foto's, zoals wel vaker gebeurt, alweer op internet uitgelekt. Het arme kind gaf vanochtend tekst en uitleg bij Giel op 3FM. Ik word een beetje verdrietig van. Wat is er, Brit? Nou, ik... Ik moet eigenlijk een beetje opvangen denk ik, want ik kan niet overvangen. Nee, vangen. maar, maar wat, hoezo is het voor jou zo erg dat die foto's zijn uitgelekt dan? Nou, weet je het is, ik mocht gewoon dullen, dat die in de wereld draait door. Ja. En dan leef je helemaal ernaartoe en ik ben gewoon bang dat het Brit. niet meer mag. Eh, Britt, Brit, geloof mij, ik zit er ook bij. Woensdag 2 november zit jij bij de wereld draait door. Oh, denk je? Ik weet het zeker. <laughs> <laughs> Brit was later alweer wat strijdbader aan Playboy chef Jan Heemskerk twitteren ze: Probeer je te bellen, maar je tel doet raar. Maar vraag even aan Sanoma, dat is de uitgever, of ze Moscovich kennen. Die is vet goed, dan gaan ze eraan, om er even later aan toe te voegen. Zijn voornaam is Bram. in you watch your ass. <laughs> Vond u dit zombiefragment al angstaanjagen? TV-zender Foxlife wilde het om de horror-serie The Walking Dead te promoten... nog bont te maken. Foxlife was van plan om in de buurt van NS-stations... bloederige nepledematen te verspreiden... waarmee de vinder dan prijzen kon winnen. Spoorbeheerder ProRail reageerde boos. Zulke neparmen en benen zouden associaties oproepen met zelfmoord op het spoor. Bij de zender zijn ze toch wel geschrokken. De armen zijn nu op minimaal 500 meter van stations verstopt. En duidelijk neppers. De luistercijfers over augustus en september zijn vanochtend bekendgemaakt... en extra interessant deze keer, omdat het een periode is... waarin de radiozenders nog steeds behoorlijk last hadden... van de problemen met de zendmasten, Lopik en Smilde. 3FM is de grote winnaar geworden. De publieke popzender wint 0,7 marktaandeel. Ook Radio 538 en Radio 2 stijgen. Verliezers zijn onder meer Radio 1, Q-Music en Radio 4. De winst- en verliesrekening loopt dus dwars door publiek en commercieel heen. In hoeverre hebben die kapotte zendmasten daar nou eigenlijk mee te maken? Dat vroegen we aan NPO-directeur audio Jan Westerhof. Het heeft te maken dat de herstelwerkzaamheden nog steeds aan de gang zijn. Op dus 15 juli is die brand geweest. De zie is milde omgevallen, die brand in Lopik. Uh, daarna zijn er allerlei stadia geweest van herstelwerkzaamheden. Bijvoorbeeld Radio 1 in het begin hebben we een extra FM zender in Hilversum bij kunnen schakelen en de middengolfzender? Na een paar weken is dat weer veranderd. Toen loop ik, werden herstelwerkzaamheden. Die vorderden daar weer wat. Toen hebben we 3FM wat meer ruimte gegeven. Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over de mastenkwestie. kwestie Wat verwacht Westerhof daar eigenlijk van? Ik hoop dat de politiek ook een duidelijk statement afgeeft, de Tweede Kamer aan de minister. Uh, en dat er zo snel mogelijk een noodmast bij Smeelder wordt opgebouwd... van 200 meter hoog om alle problemen in het noorden op te lossen. Mart Smeet zou nu zeggen, hier komt de huiskamervraag. En vandaag luidt hij, wat hoort u hier? Ja, ja, de kennis onder u die wist het natuurlijk al. Na een paar seconden, het gaat hier om een Slovaakse kinderserie... met handpoppen uit de jaren 50. Het programma is samen met duizenden anderen... vanaf vandaag te vinden op de website euscreen.eu... die helemaal gewijd is aan de Europese televisiegeschiedenis. Nederland doet ook mee en u kunt zich vanaf nu dus laven... aan vintage Maltese spelshows... de betere Poolse soapseries uit 1982... en retro klusprogramma's uit de Baltische Staten. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blokken. Het media De euro is vannacht misschien wel of misschien juist niet gered. Dat moet de toekomst allemaal uitwijzen. Maar zeker is dat die werd geïntroduceerd met het ezelsbruggetje Ding-Vlof-Bips. Zo konden we makkelijk de landen onthouden die meedoen aan de euro. Er was nogal veel kritiek op die vreemde zin. Zo vonden ook de cabaretiers van Kopspijkers. Gerrit Zalm, toenmalig minister van Financiën, gespeeld door Owen Schumacher... ging in discussie met een door Paul Groot gespeelde René Vroger. Maar uh, in welke landen... Kun je nou vanaf januari met de euro betalen? Want uh, dat, daar gaat het Ja, in. dat is uh, goed dat u het vraagt. Uh, ja. daar, uh, hebben we een, dat staat ook in de folder. We hebben een voorlichtingscampagne. Uh, er is een ezelsbruggetje. De landen die meedoen uh, met Ding. de euro. Ding, flof, bips. Dat bips. zijn dus beginletters van de landen die meedoen. Oh, wacht even. Dus dan krijg je Denemarken? Nee, nee de, de Denemarken doet dus uh, niet mee. Dat niet is, mee. Uh, nee, de D die staat voor, voor Duitsland. Oh. Oh, dus dan moet ik weer een, een ezelsbruggetje hebben voor het ezelsbruggetje. Dus de D doet niet mee. Krijg je de I van India? Nee, uh, India, ja. zit dus, uh, nee India zit dus dus niet in, in Europa. Zij oh, zijn ze er eigenlijk niet. Die spuiten over. Ja, nee. ja. alle. Ja. Misschien is het voor u, meneer Progen, wel handig om even naar een kaartje te kijken. Dat ja. staat er ook in. Oh, welke landen die meedoen? Ja, maar dat is toch dat is, dat is uh, appeltje eitje. Dan krijg je dus gewoon uh, Zwitserland, uh, Zweden, het hele Oostblok, uh, Noorwegen, Denemarken, uh, en Engeland die doen niet mee. Dan, dan krijg ik Z O N D E Zonde. Ja, dan dus zal, zal ik wel een hele simpele jongen zijn. Maar ja. ik vind uh, zonde dat ze niet meedoen... vind ik makkelijker het onthouden dat het hele ding <lacht> flabreet. Ja, het is dit. Toen het eurogebied werd uitgebreid naar 17 landen... werd het nieuwe ezelsbruggetje sms even bondige clips. Lunch met Jurgen van den Berg... Pardon, het enkeltje Angola dat minister Leers aan Mauro wil geven... heeft tot grote verontwaardiging geleid. CDA-kamerlid Mirjam Sterk geeft op Twitter zelfs de media de schuld. Althans in een tweet die niet als tweet was bedoeld, blijkt nu. Liet zij weten dat als de media niet zoveel rugbaarheid aan deze zaak hadden gegeven... dan was er waarschijnlijk meer mogelijk geweest. En volgens haar erkende Tovik Dibi van GroenLinks dat risico... maar hield hij zich er vervolgens niet aan. Nou, dat gaan we dus even controleren. Tovik Dibi aan de telefoon, kamerlid van GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanmiddag debatteert trouwens de Kamer over Mauro als gezegd. Die tweet van Mirjam Sterk, hoe keek u daar tegenaan? Nou ja, ik uh, was er door verrast. En zij zelf ook, hoorde ik later. Want het was een, eigenlijk een DM, dus een persoonlijk bericht naar iemand anders toe. Maar, um, maar, maar ze vindt dit kennelijk wel. Ja, dat is heftig. Um, maar ik snap wel op zich wat zij bedoelt. Wat ze zegt is dat als iemand zo erg in de publiciteit komt... Um, het niet meer alleen gaat over het de, de individuele de geval zelf... maar ook over de positie van de minister en de Kamer. En dan kunnen andere argumenten gaan meespelen um, dan inhoudelijke. Ja. We, we hebben Miriam Sterk even gebeld. Uh, die wil vandaag alleen maar praten over Mauro. En volgens haar ging die tweet dus inderdaad over de rol van de media... in het algemeen bij dit soort zaken. Mm -hmm. um, jullie hebben daar ook al eerder over gesproken. En, uh, ja. en zij zegt dus eigenlijk van ja, Tovik Dibi heeft zich daar in ieder geval niet ja. aan gehouden. Nee, dat klopt niet. Um, de minister heeft uh, op tv um, over deze zaak tot in detail gesproken. Hetzelfde geldt voor Sietse Fritsma van de PVV, die heeft een, zelfs een artikel in Dagblad de Trouw geschreven. Um, ja, en dan moet je als oppositiepartij, in ieder geval als GroenLinks, eraf vragen, ga ik niks meer zeggen nu... Nee omdat ik vind dat ik terughoudend moet zijn. Of als het toch op straat ligt, ga ik wat zeggen. Ja. En ik ga niet toelaten dat zo'n jongen via de achterdeur uitgezet wordt. Dus nou. dan ga ik ook meedoen. Maar goed, ik herinner me nog een, een prachtig voetbalfeestje. Uh, op het plein ja. volgens mij was dat, hè? daar was u ook bij. Er waren er ja. veel meer bij, ook CDA's trouwens. En uh, ja, dat levert natuurlijk allerlei media-genieke plaatjes op. Dat, dat, dat wist iedereen van tevoren. En waarom deed u daar dan mee? Nou, omdat als zo'n jongen naar je toe komt en zegt dit is het effect van het beleid van de Tweede Kamer op mijn persoonlijke leven en op, het op, op mijn pleeggezin, dan is het heel moeilijk om te zeggen nee, ik ga niet meedoen. Wat ik toen zag was dat de hele Kamer min de PVV meedeed aan de actie en dat wil je meedoen. En het, het, kijk, je kan je meelaten slepen als Kamerlid met een individueel geval en dat kan ook negatieve effecten hebben. Um, om die reden heb ik ook een paar maanden geleden het oproep gedaan. We moeten met elkaar gaan praten over hoe we met individuele gevallen omgaan. Die oproep heb ik gisteren opnieuw gedaan, dus we gaan binnenkort met z'n allen zitten om te praten over hoe we. Uh, ervoor kunnen zorgen dat het om de inhoud blijft gaan en dat het niet, niet vervoort tot een soort van sensationele show... waarbij uh, partijpolitiek dominanter wordt dan de inhoud. Maar dat is toch juist gebeurd hier? Ik bedoel, links maakt toch met Mauro in hand er een nummertje van om dit kabinet eens even te kakken te zetten. En, en omgekeerd doet het kabinet misschien wel stoer met de PVV uh, in de nek te hijgen uh, uh, van kijk eens, wij zijn wel streng. Ja, nee, het, het klopt dat zo'n jongen inmiddels symbool is geworden van een strijd tussen bijvoorbeeld links en rechts. En daar doen alle Kamerleden aan mee. Maar uiteindelijk gaat het om die jongen zelf. En een oplossing voor die jongen en om de inhoud van de zaak. En als je naar de inhoud van de zaak kijkt, los van partijpolitiek, dan zou je, vind ik, of je nou links of rechts bent, moeten zeggen: Dit heeft zo lang geduurd, hmm. uh, deze jongen kunnen we niet meer uitzetten. Maar nou even, wat, en wat, en wat heeft die media-aandacht dan daarvoor rol in gespeeld? Bent u er nu ook van overtuigd dat dat een negatieve invloed heeft gehad? Hmm. Absoluut niet, want publiciteit is soms het enige wapen wat zo iemand nog heeft om, om, om kenbaar te maken wat voor onrechtvaardigheid hij of zij voelt. Uh, dus de media kan soms juist helpen om dingen te agenderen. Het probleem is dat um, inmiddels deze jongen inzet is geworden. van hij, hij is geen voorbeeld meer van beleid, hij is inzet van de nou, van strijd. Nou ja, sterk zijn vanochtend ook, van als die, als die media-aandacht niet was geweest, dan had Leers misschien veel makkelijker zijn bevoegdheid kunnen gebruiken om hier een uitzondering te maken. Ja, maar dat vind ik eng. Als uh, je achter de schermen iemand wel kan laten blijven en zodra het voor de schermen is je hem niet meer kan laten blijven, dan zegt uh, de minister eigenlijk, en Mirjam Sterk, zeggen dan allebei eigenlijk, het gaat niet om, om de inhoud, het gaat om, de, om wat de media denkt en wat de mensen denken. Kijk, waar het om gaat is dat leers bijna niks kan doen op immigratie, omdat de PVV hem dan een motie van wantrouwen gaat geven of naar huis gaat sturen. Ja. Dat is waar het hier om draait. En, Um, ik vind dat heel erg kwalijk. En ik hoop ook dat het CDA vandaag... want ze komen zo meteen bijeen bij in een speciale ja, fractievergadering... Ja. Dat, ze, dat ze zich loswik, loswrikken van, van, van die ja. houtgreep van de PVV. Goed, dat is, dat is dan weer politiek. Het ging nu met name ook even over die media-aandacht. Uh, ja. En u zegt ook uh, op termijn wordt daar weer eens over gesproken met alle partijen. Dank voor nu, Tovik Dibi. Graag gedaan. Hij is van GroenLinks. Zometeen in het Mediaforum praten we hier nog wel even over door. De directeur van omroep Max is Jan Slachter. En uh, Guilaine Plag, NCV-collega van de televisie, gaan meepraten in dat Mediaforum. Nu eerst Dorald Megens. Radio 1, het nos journaal.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 Waaronder meer berichten over zelfverrijking en intimidatie. Op verschillende momenten is handelend opgetreden, maar de totale afwikkeling is onbevredigend. Zo staat in dat rapport. De vakcentrale FNV wil dat de nieuwe vitaliteitsspaarregeling al op 1 januari wordt ingevoerd. Dat is een jaar eerder dan gepland. Als dat niet gebeurt, kunnen werknemers volgend jaar niet sparen met een belastingvoordeel. Want de spaarloonregeling vervalt op 1 januari. De FNV zegt dat het kabinet geld genoeg heeft om de vitaliteitsregeling eerder in te laten gaan. En vandaag gaat het laatste postkantoor dicht. Het postkantoor aan de Neude in Utrecht sluit zes uur vanavond zijn deuren. Consumenten kunnen dan voor postzaken alleen nog maar bij postagentschappen terecht. Vooral te vinden in supermarkten. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag zien we afwisseling van wolkenvelden en zon. Vooral in het westen heeft de zon het moeilijk... terwijl de zon in het oosten makkelijk door de sluierbewolking heen prikt. Er staat een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidoostenwind... en het wordt maximaal 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt... en ontstaat in het binnenland plaatselijke mistbank. Het koelt af naar 10 graden aan zee en 6 in het oosten. Morgen blijft vooral het noordwesten gevoelig voor wolkenvelden. Mogelijk valt op de Wadden zelfs een spatje regen. In de rest van het land zien we morgen een afwisseling van sluierwolken en zon. Met 14 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten is het vrij zacht en doordat er weinig wind staat, voelt het aangenaam aan. Ook zaterdag is het nog zacht en overwegend droog weer. Vanaf zondag neemt de bewolking toe en wordt de kans op regen groter. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Guilaine Plag, mijn collega van de NCV Televisie. Uh, presentator van debat op 2, onder meer. Uh, en uh, de directeur van uh, Omroep Maxis, Jan Slachter, Net binnenkomen wandelen uit dat bekende overleg van al die omroepbazen. Ja. Bestuurdersoverleg. Is er heet nieuws, Jan? Nou, in die zin, uh, maandag komt er een, een brief van de Raad van Bestuur nadat zij met alle omroepen hebben gesproken. En zal er een voorstel liggen van hoe dat 332-model er dan toch uit gaat zien. En uh, dat gaat dan uh, richting de ledenraden, de raden van toezicht. Die moeten in eerste instantie op de hoogte worden gebracht. En natuurlijk de desbetreffende medewerkers van de omroepen. En vervolgens zal het uh, de media inkomen. Ja, maar goed, dat 3DT, dat betekent dus drie uh, omroepen afzonderlijk. Dat zijn Max, jouw omroep, VPRO en de EO. Ja. Ja. Drie gefuseerde Gezeerde. omroepen, dus uh, AFRO, TROS, NGV KRO, VARA, ah, BNN. Ja. En twee taakorganisaties, NOS, dat is een NOS NTR. NTR. en NTR. Ja. Oké, okay, maar dat... Dat wisten we al dat het die kant op zou gaan. Maar wat voor voorwaarden zijn, hebben jullie daar onderling dan nog over afgesproken? Natuurlijk hebben wij. De Raad van Bestuur die heeft uh, met alle omroepen gesproken. En, en ik vind het echt... Uh... Ja, echt heel erg knap dat, dat, dat wij nu over onze schaduws zijn gestapt. Kijk, maar dat betekent wisten... dat jij minder geld krijgt bijvoorbeeld... omdat je alleen wil blijven? Nou Ja, goed, dat zal allemaal natuurlijk. Dat, bedoel, er, zit een, er hangt een prijskaartje aan. En dat, dat wisten we ook op voorhand. Hè. Dat moet je ook bereid zijn om dat te betalen. Maar ik vind het echt heel erg knap. Zowel van de Raad van Bestuur als ook van alle omroepen. Uh, want het zag er echt niet goed uit. Uh, maar iedereen heeft toch wel het nut in gezien... dat dat 3-3-2-model er moet komen. Het is natuurlijk nog aan de ledenraad en de raden van toezicht. Maar als wij als directiespositie... Zijn, verwacht ik ook dat zij zullen volgen. Uh, en dat, dat dat er straks uh, een model ligt waar we tot in lengte van dagen uh, mee voort kunnen gaan. Ja. En gedwongen fusies, daar was niemand uh, beter van geworden. Nou, maar Jan, zag het er nou echt echt niet goed uit? Ja, het zag er echt niet of goed uit. Of iedereen gewoon even zijn pootstijf gehouden, leuk politiek spel, nee, maar nee, uiteindelijk nee, wil nee, je nee, niet nee, dat nee, de minister nee, nee, beslist, nee, nee, nee. dus nee. Maar De minister had gezegd van, na nou, uh, bijna geen bonus en die omroepen moesten niet zeuren, et cetera, et cetera. Nee, het zag er echt slecht uit. Ja, maar dan moet je uit. toch wel, dan kan je wel een beetje ja, op nou, spel ja, goed, lopen spelen. natuurlijk, maar dan moet er wel een voorstel liggen, ook waar je richting je, je achterban, want het speelt met name voor de Gefuseerde omroepen erg uh, een goed verhaal hebben en ik denk ja. dat de revuzeerde omroepen uh, echt een goed verhaal hebben straks richting een achterban. Maar dat betekent dus dat de omroepen die zelfstandig wilden blijven, die zijn hebben ook wat ingeschikt qua geld. Ook. Uiteraard, ja. uiteraard. Ja. Oké. Okay. Hoe ja. zit het eigenlijk met een poont en uh, WNL? Ja, te ja nou goed, het? daar worden ook nog gesprekken. Want dat, dat zijn nu nog aspirant omroepen die hebben eigenlijk voor vijf jaar mogen zij. Ja. Experimenteren. Nou ja, Poot heeft gezegd: uh, wij, wij willen er misschien wel mee stoppen en een productiehuis worden. Okay. WNL heeft de kennis gegeven van: uh, wij willen wellicht door. Uh, goed, daar zal ook dan een, een, een oplossing voor moeten worden gezocht, waarvan de minister heeft gezegd. Dus zij moeten zich dan aansluiten mm -hmm. bij een bestaande fusie ja, of bij ja. een andere omroep. Ja, dat is dan. Uh... En is, het al, is het al duidelijk welke kant dat opgaat? Nee, gaat? nee, nee, maar dat is toch veel te vroeg. Kijk, maar, nou ja. Nee, maar goed. Kijk, wij moeten voor 15 november iets roepen. En, en WNL en Poont kunnen in een later stadium... wanneer ze die definitieve erkenning hebben... daar uh, nou, bij open nee. aan We hoeven dat nu nog niet te doen. Oké, okay, uh, we horen daar uh, ongetwijfeld veel meer van de komende tijd. Vanmiddag een spoeddebat over jonge asielzoekers. Mauro, uh, gaat, daar gaat het over. Uh, vooraf is er geloof ik nog een overleg met het CDA. Dat hebben we net ook via Tovik Dibi gehoord. CDA... Kamerlid Mirjam Sterk twitterde dus vanochtend dat, uh, dat het ook door alle media-aandacht uh, komt. En dat het daardoor uh, ja, eigenlijk niet meer mogelijk is geweest om die jongen hier binnen te houden. Uh, wat vond jij daarvan, Guilaine, je Ja, dat Ik hoorde? kan daar echt heel erg boos om worden. Ik denk, als jij als politiek vindt dat die jongen moet blijven... maakt niet uit hoeveel of hoe weinig aandacht de media daar dan aan geven... dan zorg je dat die jongen kan blijven. En als die waarschijnlijk helemaal niet in de aandacht was geweest... dan was er geen Kamerlid geweest die zich er druk om had gemaakt. Dus ja, ik vind het zo makkelijk om maar weer de, je achter de media te verschuilen. Ja. Ja. Het was ook een, een tweet die hij eigenlijk, eigenlijk niet had mogen lezen. Die had ze direct naar iemand ja. anders gestuurd. Maar dat ging toch uiteindelijk het, uh, het grote net op, zou ik maar zeggen. Um, Jan, hoe kijk jij daarna? Ja, het is, trouwens, die tweet stuurde ze gisteren. En uh, riep ze ook bij zucht van wat een gedoe allemaal... Nou, dat was sowieso niet heel erg handig. Uh, nou, ik vind het echt, ja, ik bedoel, ik, ik sta er redelijk emotioneel in als ik dat dan lees. Ik ben lid van het CDA. En ik lees gewoon dat, dat een jongen die op zijn negende hier naartoe kwam. Uh, teruggestuurd wordt naar een land, Angola. waarvan het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt: nou ja, als je er niet moet zijn, moet je er ook maar niet naartoe gaan. En dat het CDA, die het heeft over normen en waarden... en nou als er iets past in de normen en waarden discussie... Ja. dan is het dat je zo'n jongen niet terugstuurt. En ik vind het echt een grove schande. En ik hoop ook echt, ik, ik reken op Koppeljans en, en op Ferrier... Koppeljans heeft al gezegd dat hij niet meer kan leven. Ja. Nee, dus dat zij echt hun stem, dat zij die een derde minderheid tijdens het congres... Dat zij die echt zullen verwoorden. Want dit past totaal niet binnen het beleid van het CDA. En, en maar heb jij het idee dat de media daar dan wel nee. wel een rol in spelen? Wel nee, het is juist goed dat wij er nu hierover praten. Nou ja, het ja. sterks verhaal is van als, als, als er niet zoveel aandacht over was geweest, dan had Leers makkelijker van zijn bevoegdheid gebruik kunnen maken om een uitzondering ja, te maken. Als hij, kijk, hij kan ook zeggen van nou. Dit toont maar aan dat er veel maatschappelijke verontwaardiging is. Ik vind het eigenlijk ook niet kunnen. Hey, je hebt nu dit, dat plan lopen om natuurlijk voor mm. jonge asielzoekers meer op te komen. Mm -hmm. Dan moeten we dat beleid versnellen. En nou ja, dat gaat in totaal om 70 kinderen ja, in Nederland die ja, hetzelfde zijn ja, als Mauro. Dan geef je ze alle 70 laatjes ja. blijven. En hij ja, heeft gewoon de macht om het te doen. Ja, ja maar, maar wat, wat er gewoon, natuurlijk achter zit. Hij moet ook een, een stoere, sterke, stevige, ja, maar, rechtvaardige toch, minister zijn. Maar je zijn. bent toch een vent op het moment dat je hij zegt... Hij is bang van, voor de PVV. Ja, ja, maar dat, dan, dat zit er toch achter. Maar dat is het. Ik bedoel, maar laten wij onze du oorlogen... Dus de misschien wel... Maar dus is de aandacht erom. Dat is wat sterk volgens mij beweert. maar dan moet de media gewoon een geluid laten horen van tot hier en niet verder. Hij moet niet hardleer zijn, maar hij moet gewoon nu zeggen... Ja. jongens, dit kan ik niet uh, voor mijn geweten... Uh, in samenspraak met mijn geweten kan ik deze beslissing nemen. Kijk, je ik kunt kan er twee kanten op redeneren. Je kunt zeggen, hij kan niet anders dan nu maar het beleid uitvoeren. Je kan ook zeggen, het is een echte vent als hij nu opstaat... en zegt van nou, we laten hem blijven. Ja. ja. ja. Uh, hij, zei, hij moet uur. niet hardleers zijn, maar hij moet gewoon Gert leers zijn. Hij moet gewoon zichzelf zijn. Hè? Niet, ja, maar ja, maar ik de, weet het niet meer wie Gert Leers is inmiddels. Ik bedoel, het De PVV die heeft uh, uh, natuurlijk... Ik zou het ook een gebaar vinden van de PVV. We, we kunnen het aan ze vragen. Ze zullen het ongetwijfeld niet doen. Dat zij nu ook eens een keer een gebaar maken. zegt. nou dit kan eigenlijk ook niet. Dit, dit moeten wij ook niet willen als PVV. Ze zullen het ongetwijfeld nee. niet doen. Maar zij zouden ook dat gebaar kunnen maken. Ja, maar de inzet was toch ooit... We willen mensen niet in Nederland hebben als politici. Uh, hey, Profiterend van onze maatschappij. Ja. Als ze niks toevoegen aan onze ja. maatschappij. Als ze zich niet aanpassen. Deze jongen is echt het ultieme voorbeeld ja. van de geslaagde integratie. Dus ja, ik zou is... zeggen het is duidelijk. Even nog naar, naar, naar ons dan de media. Want die zijn er ook vol op gesprongen natuurlijk. Uh, wat, want die jongen heeft nu al gezegd. Van, ja, als ik weg moet dan ga ik ook echt weg. Gaan we dan nog volgen als media ja. zijn? Of is het uit het ja, oog, uit het hart? Weet je nog met Gumus? Ja. Ja, maar ik vind het, wel dat we dat... Laten we er eerst maar van uitgaan. Ik heb echt nog wel hoop dat dit echt niet gaat gebeuren. En we, ik vind ook dat vanmiddag om vier uur is dat debat. Ik kan helaas niet naar de publieke tribune... maar ik roep iedereen op om daar naartoe te gaan. Omdat we nu als Nederland toch een keer laten horen... van dit is de grens. We hebben afspraken gemaakt, maar deze jongen... die op negenjarige leeftijd de taal niet spreekt... teruggestuurd wordt naar een land... waarvan het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt... liever niet... CDA laat je gezicht no. zien. Koppejan en ja. Ferrier laat zien dat je ook die een derde nou, minderheid het tijdens nog. het congres <laughs> uh, verwoordt. En ja. wellicht dat er veel meer mensen zijn die er zo over denken. Het Europese akkoord, Guilherme, ja. hebben we dat allemaal gevolgd? ja tuurlijk op de voet echt ieder berichtje dat Vannacht probeer ook. ik te ontleden. En, uh, <laughs> ik luister het liever naar de radio want er zit wat duiding bij en dan begrijp ik het nog een beetje ja want maar... de, de kranten vanochtend hadden natuurlijk weer eigenlijk weer allemaal oud nieuws ja logisch maar wat ja. moet ze dus ook anders uh, dus jij volgt dat inderdaad gewoon keurig via de oude radio nou ja kijk inderdaad ja goed de kranten die lees ik vooral voor interessante achtergrondartikelen maar die moet je ook niet meer dat is al jaren zo dat je die niet voor het harde nieuws leest maar ik het zijn weet je elke scheet die wordt gelaten krijgen we natuurlijk ook te horen en dat maakt het nog onduidelijker dus ik ik vind het dan wel fijn als er een journalist of iemand die er verstand van heeft... die ons een beetje uitlegt... Wat het idee is. Ik ja. begrijp echt geen reden. Nou ja, en doen. dat geldt voor veel mensen. Want we hadden gisteren Peter van Zadelof van Z En die zei: ja, zo gauw wij dat met het logo van euro, uh, de, de euro of Europa in beeld komen. dan zeppen mensen massaal weg. Want die, die hebben het helemaal gehad gewoon. Ja, nou. Ik, ik hoorde me... gisteren een verhaal van iemand uh, die, die, die, die naar zijn plaatselijke supermarkt ging. En uh, de kassenjuffrouw die normaal nooit wat zegt. die alleen maar scant. en zei tegen die meneer. spannend hè vandaag. Ja. <laughs> en die man dacht: hij heeft het over een voetbalwedstrijd of zo? Die zei hij: wat bedoel je? En, nee, ik heb het over de euro. Dus ja. <laughs> Ja, aan de ene kant... Alleen, ik snap er zelf ook helemaal niks meer van. Uh, bedoel, Het gaat nu niet meer over honderden miljoenen... maar het gaat nu over een biljoen. Ja. Uh, het enige wat mij interesseert, wat kost het Nederland? En, en laten we daar een keer over met en elkaar Maar dat over. is toch ook precies het punt. We hebben bij het debat op twee we hebben een uitzending aan, aan besteed... en gewoon heel erg down to earth van die Grieken. Een paar Grieken natuurlijk in de studio erbij... <laughs> die, die <laughs> ons gingen vertellen hoe belangrijk Griekenland is voor Nederland. Nou, dat gebeurde net niet, maar verbaal was er wel wat geweld. Maar als je dan gewoon. Het raakt ons wel. En als je dat weet over te brengen. Dus over ja. die cijferjes heen, van ja. wat gaat er met ons gebeuren? Gewoon wat invloed heeft het? Ja, ja, Dan is het uh, volgens mij wel te. We doen. moeten het toch nog even hebben over gisteravond, Jan. Uh, Omroep Max, met opnieuw Operatie TV. Uh, of zoals Jean-Pierre Geel het vanmorgen noemde: medieporno. Ja, dat is een beetje kritisch, hè? Ja, met die porno, dan is alles porno waar je, waar je aandacht aan besteedt. Ik bedoel, ik vind het echt onzin. Uh, nee, 1,2 miljoen kijkers. Uh, ik, ik vind het goed om hier te melden. we krijg heel veel vragen. Hoe gaat het met de patiënt? Het gaat goed. <lacht> ja, ja, dat was... zag ik ook op Twitter. Laat nou eens weten hoe het met hem ja, nou, gaat. Ja, dat is een hersenoperatie door... voor de mensen die het niet mee Ja, ja een getreven. hersenoperatie. Uh, uh, het gaat goed. Uh, naar omstandigheden. De, de chirurgen zijn tevreden. En uh, ik vind het verbijsterend uh, toch wel weer dat, dat 1,2 miljoen mensen... als je al die Twitter bericht leed, behalve dat, dat van meneer Van Gelen, dat mensen zeggen van, nou interessant, en waarom niet langer? Nou, dat hadden we graag gewild, maar de, de operatie heeft tot één uur geduurd. Uh, dus ja, wederom een succes in die zin. En dat vond ik wel mooi van deze meneer. Die zei, ik doe mee. Maar ik wil een, een, een oproep doen dat mensen geld geven aan stoptumor.nl. Hmm. Dat en deed dat, hij ook vijf minuten deed... nadat hij weer bij kennis was, geloof ik. Ja, ja. ja, geweldig. En dan had ik ook nog humor. Want ik was zelf gisteravond bij het uh, gala... Uh, uh, feest voor Christina Duitenkom. Maar ik heb dat uiteraard allemaal ah, gevolgd. Ah. En, en, en nee, het was... was wat, uh... wat, wat, wat vond jij ervan, Guilaine? Nou, ik, ik vond het de, het... de fragmenten die ik zag... Ja, ik ben niet heel erg van de bloody stuff, zeg maar. Dus uh, Het in de hersenpand, dat <laughs> kon ik best goed hebben. Maar het opensnijden... Dat, ja, dat vond ik wel een beetje. Ja, ja. Daar werd ik niet vrolijk van. Maar het was wel, ik had wel dan meer die operatie. Weet je? Op een gegeven moment dacht ik: ga nou eens weg uit die studio. Omdat natuurlijk heel veel studiogesprekken en ervaringsverhalen. Ja, dat was ook een, een beetje jong. Want het vorige keer met hartoperatie... was dat ook een ja, beetje jong. Ja, de kijk, kritiek natuurlijk. Je ook de, de informatie de geven. Zien. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar ook de informatie geven van wat er op dit, op dit gebied allemaal uh, uh, zich aan het ontwikkelen is. En welke mogelijkheden er zijn. En dat is eigenlijk de combi die we maken. Enerzijds de operatiekamer, maar anderzijds ook Sal Groenhuizen die met deskundigen ja. praten over, over deze materie. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ben ik wel even weggezet en toen keek ik in een keer in een stel schaamlippen. Ook een operatie die op tv te maar zien was. Dat, ik wil dus, zeggen, dat was niet in het Nee, de, te dat was niet van ons. Uh, nee, niet, de, de, de operatiekamer <laughs> ernaast. Dat was op uh, RTL, dat was één grote... Dus daar werd ook een stippellijntje getrokken. Alleen niet op het hoofd van jullie patiënt bij Max... maar in de schaamlippen van een mevrouw Is die dat uh, iets voor de derde... Ja, nu begin ik, toch wel, ik begin hier gewoon rode kleuren, nu doe je dit aan de vraag. Nee hoor, eindelijk. <laughs> eindelijk. Nee, nee, ik, natuurlijk niet. Uh, ik denk dat dit soort operaties... Kijk, wij willen operaties uh, laten zien... waar ja. mensen graag iets meer over willen weten. Waar mensen allemaal wel een keer... in hun directe omgeving mee te maken hebben gehad. En, en daar ook gewoon meer uh, kennis uh, aan het bot laten komen. Weet je al wat de volgende wordt? Nee, Jullie gaan niet. er wel mee door. We gaan er mee door maar dat ja. is wel het verschil volgens mij. Want ik had die Jean-Pierre gele dat hij over die Mediporn, dat hij die, die RTL-serie, Dit is mijn lijf, met dat ja. meisje dat vond dat ze de grote schaamlippen had. Ja. En waarbij je dus ziet dat die gewoon ingeknipt wordt en die dingen kleiner worden gemaakt. En dat je echt vol... Hm de ja. inkijk Ik denk ja volgens mij is, wel is dat verschil. wel daar zit nou, wel een absoluut, verschil absoluut, in absoluut. nou, nou oké okay, uh, dat is dat uh, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum ja. uh, dat waren Guilherme Plag en Jan en zomaar in Marcel de Vries uit Beverwijk hij gaat meedoen in de nationale nieuwsquiz uh, dit is een liedje van de Radio 1 CD van deze week Ricky Kolen wint om het huis zo heet haar laatste album dat zijn dus liedjes in het Nederlands en Ricky Kolen is behalve zangeres ook nog uh, filmster van dat album draaien we nu Gerbera's. Kolen van haar Radio 1 CD was dat. We gaan uh, beginnen met een nationale nieuwsquiz voor deze donderdag. Marcel de Vries is hier uit Beverwijk, is 50 jaar. Uh, ICT'er hè? Ja, klopt. Maar op dit moment eventjes zonder... Helaas heb ik nu geen werk. In between jobs heet In dat dan. In between jobs ja. heet dat, ja. Is het moeilijk om daar iets uh, te vinden? Ja, het is wel lastig. Ik ben natuurlijk 50, gewoon uh, eerlijk. En dan, dan ligt het wat moeilijker, mm. zo simpel is het gewoon. Ja. Maar nou goed... Ja, we krijgen hier vaker mensen langs die even niks eh, om handen hebben. Dus ik zeg altijd dan maar erbij... Ja, als, als ik heel verschrikkelijk graag aan het werk. Als iemand een leuke ICT-baan heeft, uh, even contact opnemen. Ja. En je kan natuurlijk indruk maken nu, hè? Dat als je die quiz ja, gewoon keihard ik, wint, dan... Ja, is uh, te doen. Ja. 102 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. We ja. gaan eerst de factor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Ik denk dat het resultaat wordt accueillend met we hebben ons op een gezantpakket geëindigd. Ik ben tevreden over de uitkomsten van deze top. Ik heb het eerder gezegd en ik zal het weer zeggen. Dit is een marathon, niet een sprint. Ik mijn Ze zijn eruit. De EU-top heeft vannacht een akkoord bereikt over de enorme schuldencrisis in Europa. Naast het uitbreiden van het noodfonds, naar 1 biljoen euro, moest ook de schuld van Griekenland worden aangepakt. Hier is vraag 1. Wat voor financiële instellingen zullen de helft van de schulden van de Griekse overheid kwijtschelden? EFSF. EFSF, dat is de centrale bank. De noodfonds. Nee, dat is niet goed. Het zijn de banken. Achterbanken de banken Vraag 2. In de aanloop naar dit akkoord werd er door veel politici over de zwaarte daarvan gesproken. Om duidelijk te maken hoe belangrijk dit akkoord is, werd het geregeld vergeleken met een wapen. Wat voor wapen een, werd genoemd? Een big bazooka. Ja, dat is goed. Deze vergelijking werd gebruikt om duidelijk te maken dat grof geschud nodig is om de crisis te overwinnen. Premier Rutte noemde dit akkoord de big bazooka. We gaan naar vraag 3. Tien jaar geleden, tijdens de invoering van de euro, werd uh, nog iets positiever over de euro gesproken. Wie pinde op 1 januari 2002 onder veel mediabelangstelling de eerste euro's? Gerrit ja, Solm. Ja, tijdens de nacht van de euro was dat. In Maastricht, op deze manier, uh, vierde die de komst van de euro. Uh, in de stad werd in 1992 besloten tot de invoering van deze munteenheid. Vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou, uh, net zoals uh, meneer Hoek al zei, ik heb hier. Mijn vrienden, ik heb hier een voetbalclub en ik heb hier mijn pleegzijn waar ik al uh, acht jaar ben opgegroeid. En uh, dat is niet zomaar iets. En uh, uiteindelijk ja, dan, uh, ga, je, ga ik een uh, gevoel krijgen voor hun. Ja, dat is wel duidelijk. Dat is Mauro Manuel. Het ging er net al over. Hè? Gisteren ja. werd bekend... dat deze Angolese asielzoeker Nederland alsnog moet verlaten. Vraag 5. Dinsdag werd er nog gespeculeerd... over een tijdelijke oplossing... zodat Mauro langer in Nederland zou kunnen blijven. Door het aanvragen van wat voor soort visum... zou hij zijn verblijf hier kunnen verlengen? Een, een studievisum. Dat is goed. Minister Leers heeft bekend... Uh, deze optie te hebben bekeken, maar hij ziet er geen heil in. Hij benadrukt gisteren dat deze mogelijkheid niet is aangeboden aan Mauro. Vandaag dus uh, een debat in de Kamer. Vanmiddag om vier uur begint dat. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Gaat aardig tot nu toe. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus we willen echt een naam horen van de persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel, wie is dat dan? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. En dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik was een bezige bij... 3. Ik heb mijn eigen necrologie kunnen lezen. 2. Ik was een schrijver, geen lezer. 1. Vanaf volgend jaar is mijn oude schrijfetage een dependance van het Letterkundig Museum. Nou, ik moet gokken. Ik weet het niet. Het zal een schrijver zijn, Harry uh... Mullis. Is een gok? Dat is gok. Goed gegokt. Ja, ja. Harry Moelis, ja. Bezig bij, dat was zijn uitgever. Hij uh, heeft ook per ongeluk op uh, teletext uh, gestaan dat hij al overleden was. Met een necrologie erbij. Ah, dat ja, was in ja, 2009, ja. dacht ik. Uh, dat was natuurlijk niet waar. Uh, dus hij heeft gewoon kunnen lezen wat er later dan over hem werd geschreven. Want die dingen worden altijd in het archief gezet natuurlijk. Uh, Harry Moelis, en de, de reden is inderdaad dat zijn voormalig woonhuis... Uh, een, een soort van museumpje wordt. Ja, ja. Factor is vijf, daarmee gaan we zometeen deel twee van de quiz spelen.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 Vandaag luidt de stelling. Dit euroakkoord geeft vertrouwen voor de toekomst. Nou, alle ins en outs hebben we net wel gehoord. Betekent dit het begin van het eind van de crisis wellicht? We zijn benieuwd naar uw mening, eens of oneens. Sms die na 7070, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met Hekje standpunt. Marcel de Vries is hier uit Beverwijk, 50 jaar, scoorde net factor 5. Niet onaardig, maar ja, we hebben die hoge score staan van 102. Dus dan zouden het 21 vragen goed moeten zijn. En dat wordt wel dat aanpoten veel. in 90 seconden de tijd. We gaan toch kijken hoe ver het komt. Als u het nu weet, pas zeggen, uh, uh, dan komen hier de vragen. De nationale nieuwsquiz. De leider van de Nationale Overgangsraad in Libië heeft welke organisatie gevraagd om langer in Libië te blijven? VN? De NAVO is het. Wie is opnieuw in aanvaring gekomen met zijn collega's in de raad van commissarissen bij Ajax? Eh, Johan Kruijff, dat, is... dat is goed. Aan een overdosis van wat is Amy Winehouse overleden? Wodka. Alcohol is goed. Welke vakbond heeft bekendgemaakt dat er zondag een OV-staking in drie grote steden plaatsvindt? FNV. Dat is Abfacabo. Ah. Het gebrek aan wc's in nieuwe treinen leidt in welk ander Europees land tot problemen? Duitsland. Dat is goed. De ex-vrouw van welke crimineel is in hoge beroep niet vrijgelaten? Eh... Uh... Weet je ook Pas. Dutroux. Oh, ja. De playboy-foto's van welke realityster zijn nu al uitgelekt? Uh, Brit? Ja. Welk Europees land kampt met wateroverlast? Europe uh, Italië. Ja, is goed. Terwijl regeringsleiders in Brussel bijeen zijn over de europroblemen... ...opent welke plaats in Nederland twee eurobruggen? Utrecht. Nee, spijkenissen. Ah. Welke bekende loodgieter gaat de gooi doen naar een zetel in het Amerikaanse congres? Joe. Dat is goed. Welke Nederlands biermerk is sterk aan het groeien in Afrika? Eineke. Is goed. Welke Amerikaanse ster was deze week in een snackbar in Spijkenisse? Met ik Pas. Paris Hilton. Ajax heeft zich gisteren ten koste van welke club geplaatst... voor de vierde ronde van het Nationale beker-toernooi? Heel fijn. Ik nee, niet. nee, het was Roda JC. Een tand van welke ex-Beatle wordt geveild voor waarschijnlijk 10.000 pond? John Lennon. Is goed. Een ziekenhuis in welke plaats heeft een boete van 500.000 euro gekregen? Eh, uh, Twente ziekenhuis. Dat is niet goed. Het was in Winschoten. Ah, Winschoten. Um, ja, het was lastig, hè, want er moesten er 21 goed zijn. Nou, ja, dat dat, dat hebt niet. u niet gehaald, natuurlijk. Het waren er 8 uiteindelijk. Oh, dat valt tegen. Dus, ja, 8 x 5 is 40. Ja. Niet genoeg voor de eindoverwinning, maar ja, goed een aardige score. U hoeft niet helemaal uh, met de zak over het hoofd hier niet te lijnen. Ik heb score. Nee, dat zeker niet. Uh, de normale prijzen gaan mee, dus de kaarten voor beeld en geluid. Uh, de lunchradio, de mok en de broodtrommel. Okay. En dan hopen we dat u die binnenkort weer kan gaan gebruiken. Natuurlijk. Dat lijkt me wel, ja. Ergens op het werk. Broodtrommeltje mee. Ja. Lunch erop. Aan ja. ons denken. Zonder meer. Succes met alles en bedankt voor de komst hier. Dank u wel. We gaan straks om kwart over een praten over de Tamil Tijgers. U denkt misschien, ja, dat is toch een club die al lang is opgeheven. Toch uh, zijn die er nog steeds, die Tamil Tijgers. Ook in Nederland. En ze zijn ook actief, want ze zamelen geld in. En uh, ja, hoe dat allemaal precies zit en hoe het zit met die Tamil Tijgers... dat hoort u zo direct na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de eredivisie. Roda Ajax. Wat komt voor is dat gelijk maken. Nee. Heer de win. Ado. Ja, ja. Hij zit ja. er weer in. Oh, door, he. Hij zit er weer in. Excelsior RKC. Keert ook deze inzet. En is er een volgende aanval. Ben je zelf nog een kant. En nog kwart voor negen. Hij ziet er bijna een eigen kop. Dan ja, wordt hij van de lijn gehaald. Tweede Psv. was het tegenstander vergeten dan met een tipje op de lat schiet. En daar staat Twente met 2-1 voor. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1.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 Dit is Radio 1.